Wat kan een mens daaruit opmaken, commissaris? Ik vraag het u. Een plaats waar water, vuur, aarde en lucht samenkomen. Begin maar, hè? Ja, aarde en lucht vind je overal, hè? En water is erin en romper genoeg Ja, maar vuur? Ja, vuur. Karin? Ja, commissaris? Stuur Bruin over naar mijn bureau. Ja, wel. Vuurtoren misschien. Zou dat bedoelen? Peter, of, of iets met vuurwapens. Geef mij die landkaart nog eens. Vuurwerk. W wacht, die is kaart, Gito, de... elke minuut De verbrandingsoven. Hè? Wat? De oven voor zeebruggen. Daar heb je ze alle vier. Water, aarde, lucht en vuur. Daar moeten we gaan zoeken. Pieter, ja, Peter, heb jij een beter idee? Ja, wat doe je met die vos? Maar, maar daar heeft dat toch ook iets over ja, gezegd? Ja, ja, maar dat zien we daar dan wel. Hè? Peter, kom, waar wachten we op? Oké, okay, ga maar. Oeh. Oeh, en jij? Ja, ik heb geen tijd meer, ik moet op mijn afspraak zijn. Pieter, je gaat toch niet schieten? Heb ik een andere keuze? Zolang Hannelore niet veilig en wel is... Maar, Pieter, ...zij is mij meer waard tien burggraven samen. Pieter, je zal veroordeeld worden. Ze zullen je opsluiten. Niet als ik gehandeld heb onder dwang dat zult jij kunnen getuigen. En ja. mag nu godsnaamdag weg zijn. Ja. Ja. ja, kom binnen, Bruino. Ik vertrek, hè. Goed, en ham op de hoogte, hè, Guido. Ja. Ga zitten. Uh, hoe laat is het nu? Hè? eh... Uh. Elf uur en een kwart. Uh, luister goed. Ja? Over ongeveer een uur ga ik twee mensen neerknallen. Oh, oh, oh, oh. Nou, lach niet. Ik meen het. En ik heb uw hulp daarbij nodig. Ja, maar commissaris... Geen gemaar. Luisteren, zei ik. Hallo, ja? Peter, Bingo. Heb je Loren? Nee, nog niet, maar we weten waar ze is. Ik ben tot aan de verbrandingsoven gereden. En daar hebben ze mij verteld dat vijf minuten hier vandaan een verlaten boerderij staat. Malpertus. Ja, da en dan? Ja, Malpertus, Pieter. De Burg van Reinhard, hè? de vos die de passie preekt. We rennen nu direct naartoe. Haast u, Guido, haast u! Ja, zeg, waar ben jij nu? Op weg naar de Hé, hey, Is Kruites in de buurt? Ja, wat dacht je? Hij staat aan de voet van Breidel en de koning. Over en uit. Commissaris? Ah, is. Nee, ik had het niet gezien. Ja, dat kan ik moeilijk geloven, maar goed. Je zit mooi op tijd. En uh, jij niet alleen, trouwens. Kijk eens wie dat er uit de, de Vlamingstraat komen. Le Roy en Bocour. Ja, op weg naar een galgemaal dat ze nooit zo vanavond Ik wil dat het hier doen. Hoe dat? Toch niet? Nee, nee nee, niet in het restaurant. Nee, hier, dan kan ik beter zien dat je geen trucken uithoudt. Jij houdt u aan de afspraak, hè? Zoals jij aan de uren. Hun dood is de redding van Hannelore. Elke andere oplossing betekent haar onmiddellijke executie. Je hebt een handlanger in uw atelier. <laughs> ja. Een heel betrouwbare elektronische handlanger. Eén druk op deze gsm-toetscommissaris. De kruk waar ze op staat zakt onder haar voeten weg. En de strop rond haar nek sluit zich onherroepelijk. Het is een beproefde methode zoals je weet. Wat beletter er met u hier ter plekke neer te schieten? Het pistool dat komt er met een jas op uw gericht aan. En het afgaat zodra dragen met uw wapen op maar de minste beweging maakt in mijn richting. Er is geen... Daar komen genoeg genoeg, commissaris. Dat zijn uw slachtoffers. Doe wat er van u verwacht wordt. Ja. Middag, heren. Ah, monsieur de commissaire. Meneer Van In, u... Ja, het spijt me, heren, maar ik heb geen andere keuze. Ah! Goed zo, die. Goed, jongen. Naïef. Zo naïef. Denk je dat ik Hannelore op die manier terugkrijgt? Omnoze, Ah! Ah! Pieter, Pieter! Gallica! Oh, Pieter, oh, het is voorbij, oh, het is voorbij! Ik ben blij terug te zien. Ik ben zo bang geweest. Stil, stil, stil. Ik weet het, zeg maar niks. Zeg maar niks. Dank u. Dank u, collega's, dank u allemaal. Ik neem aan dat je allemaal wat uitleg verwacht. Ja, ja, ja, ja, een degelijke verklaring. Dat willen wij. Ja, commissaris, wat is er daar nu feitelijk allemaal gebeurd op de grote ja, Alles volgens plan, Karin. Plan? Ik wist nergens van. Dat maakte er deel van uit. <laughs> ja, zeg. Gij moest alles op alles blijven zetten, Guido. Ja. Om Hanaloren te bevrijden mocht er toch nog iets misgelopen maar, zijn. Maar ja, commissaris, ja. jij hebt toch geschoten op Leroy en Bucour? Ja, met losse flodders... Dat had ze vooraf op de hoogte gebracht. Ze hebben het spel van dodelijke slachtoffers overtuigend gespeeld. En ja, er niks aan overgehouden. Hoogstens enkele blauwe plekken bij het vallen. <laughs> ja. Bruinogen heeft de klus dan afgewerkt. Ja, door, door kreitens uit te schakelen. Voorgoed ja, van op het Belfort. Ik had hem gezegd kreitens onder vuur te nemen zodra hij mij zou bedreigen. En André heeft zijn reputatie van scherpschutter nog maar eens bevestigd. Bedankt, jong. Ja, commissaris, ja, dat kan er rekenen, hè. Nee. Bedankt, bedankt Eind goed. Al goed. Nee, ja, daar heb ik al. niet. goed. Dank Carina. Eind goed, al goed dus, hè. Van wat al bij al een vreselijke historie is geweest. Alle, ja, ja, Allee, jongen. Peter. Ja. Ik wil ook iets zeggen, maar alleen tegen mij. Ja. Ja. Het is hem niet gelukt, Peter, wat hij mij ook voorgesteld heeft. Krijtjes? Het is hem niet gelukt. Het is niks gebeurd, echt. Ja, Peter. ik Ik denk dat ze gekust hebben. Proficiat. <laughs>